Het is acht uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Rijksrecherche onderzoekt of de Haagse officier van Justitie Hoekstra... en oud-rechtercommissaris Helmonds... moeten worden vervolgd voor valsheid in geschriften. De advocaat van een terreurverdachte uit Kroatië heeft aangifte gedaan. Volgens hem lieten de officier en de rechtercommissaris... de flat van zijn cliënt zonder geldig huiszoekingsbevel doorzoeken. Daarbij werden begin dit jaar vier kilo springstof en slaghoedjes gevonden... Volgens de advocaat hebben de twee magistraten achteraf documenten vervalst om de huiszoeking te rechtvaardigen. Het onderzoek van de Rijksrecherche komt kort voor het proces in Amsterdam tegen de terreurverdachte. Hij wordt beschuldigd van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag. Om middernacht stapt Estland over van de kroon naar de euro. De Baltische Republiek wordt het zeventiende land in de eurozone. Premier Ansip noemde dat onlangs de belangrijkste prestatie van zijn regering. Veel Esten zien het als het sluitstuk van 20 jaar integratie in Europa... na een halve eeuw overheersing door de Sovjet-Unie. De stemming is wel iets minder pro-euro dan voor de financiële crisis. Estland heeft 1,3 miljoen inwoners en is naar Europese maatstaven een arm land. Het gemiddelde maandsalaris lag dit jaar op zo'n 760 euro. Maar Estland kent al jaren geen begrotingstekort... en heeft de laagste staatsschuld per bruto binnenlands product... van alle landen van de eurozone. Op een Grieks eilandje is een kolonie zeldzame mediterrane monniksrobben ontdekt. Dat is de meest bedreigde zeehond ter wereld. Er zijn er nog maar 700 van. Onderzoekers willen niet zeggen op welk eilandje ze de kolonie hebben gevonden. Ze zijn bang dat de monniksrobben anders te veel bekijks krijgen, waardoor hun leefgebied wordt verstoord. De biologen proberen nu voor elkaar te krijgen dat het Griekse eilandje beschermd gebied wordt. Het weer in het grote delen van het land kans op dichte tot zeer dichte mist. Rond middernacht kan het overal, behalve in de kustprovincies, door bevriezing opnieuw glad worden. Morgen overdag druilerig en een graad of vier. Dit was het NOS-journaal. Aan de informatie. In het hele land, behalve in het Westen, Flevoland en Utrecht, komt plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de nou altijd? Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Het ja, zijn echt twee dingen die spelen. Max. Twee, twee dingen. Twee zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Reintjes. Een heel goede avond. Deze oudejaarsavond staan niet twee dingen centraal, maar twee personen. Twee oud-politiemannen, om precies te zijn. Die na een jarenlange carrière als agent besloten de politiek in te gaan. Ik heb het over Hero Brinkman van de PVV, als agent bekend als Rambo. En Ahmed Marcouche van de Partij van de Arbeid. Die werd beschouwd als een creatieve boevenvanger. Nou, ze kennen elkaar niet uit de tijd dat ze agent waren. Maar nu natuurlijk wel als Kamerlid. Goedenavond, heren. Meneer Brinkman, om met u te beginnen. U bent nou, allebei agent geweest, nu allebei in de Kamer. Wat waardeert u aan de heer Marcouche? Oh, ik vind uh, dat uh, Marcouch uh, een, een lekkere, heldere, duidelijke politicus is. Um, hij heeft natuurlijk uh, heel veel ervaring ook in de politiewereld. Dat schept, uh, hoe je het bent of keert, ook al zijn we politiek vaak niet met elkaar eens... maar dat schept wel een band. Uh, vind ik tenminste voor mezelf gesproken. Um, ja, en uh, zijn helderheid en zijn duidelijkheid, uh, ervaring in Amsterdam... ja, dat is wel uh, pre, denk ik, van hem. Wat kunt u leren van hem? Ik denk dat ik veel uh, kan leren uh, uh, over... Uh, over met name zijn ervaringen binnen de, de islamwereld. Ik bedoel, daar is hij uh, toch uh, veel meer ervaren in. Hij weet veel meer van, uh, van die jongens af, denk ik, dan <hijst> ik dat weet. Misschien ben ik ook al, wel heel erg inzijdig... omdat ik heel veel ervaringen heb met uh, juist die groep. En hij ongetwijfeld ook her en der wel positieve ervaringen heeft met die groep. Maar ga, gaat u wel eens een kopje koffie drinken om die ervaringen te delen? Ja, dat doe je vaak. Het is natuurlijk wel een drukke... Uh, ik zit er nu kort, hè, dus, maar het is wel een drukke, uh, het is een drukke baan. Je bent continu bezig als je in, in dat kamer gebouw bent. Je, je, je huppelt van het ene naar het ander. En, uh, uh, maar ik heb uh, Hero Brinkman uh, bijvoorbeeld, toen ik voorzitter was van Slotenvaart uh, uh, al eerder over de vloer gehad. Uh, dus bijvoorbeeld bij een receptie. En dus we hebben in die zin wel, uh, uh, wisten we uh, elkaar wat, wat eerder te vinden dan, ja, dan nu. Uh, en wat heeft uh, meneer Brinkman u geleerd? Heer Brinkman zit, zit wat langer in de kamer. Dus, uh, en, en in die zin uh, kijk ik natuurlijk ook naar hoe hij dat doet. En als ik daar uh, dus dingen zie in, in de manier waarop hij opereert. En, uh, wat waar... doet hij goed? Nou, ik vind dat hij toch ook heel goed de veiligheidsagenda van de PVV uh, over het voetlicht uh, krijgt. En, en niet heel uh, droog, maar ook uh, enigszins met humor. Dus dat doet hij ook op, uh, ja, op een persoonlijke manier. Zijn er momenten waarop meneer Brinkman u verrast en dat u denkt... Hey, dat is een manier van kijken. Daar kan ik nog wat van leren. Um, nee, dat, dat, dat heb ik nog niet gehad. Want kijk, onze, onze, onze agenda's eh, op het terrein van. Uh, uh, ik ben woordvoerder voor de veiligheid en heel Brinkman is dat ook. En, uh, en ik. Ja, ik, ik. Die zijn gewoon verschillend. Dus in die zin. Uh, vind ik het, uh, vind ik het, uh, ja, vind ik de kloof ook gewoon veel te groot. Het uh, ja, dus is heel erg politiek, je... hè, he, wat u noemt. U zegt ja. ook elke keer van, nou, op politiek terrein, maar als mens, heeft u iets van als mens van hem geleerd? Nou, ja, daar, daar hebben we dus te weinig, vind ik, met elkaar opgetrokken om te zeggen van, uh, de, de, op het persoonlijke vlak ken je elkaar en heb je wat aan elkaar. Dus ik Zou kijk, dat ik niet ben... moeten, meneer Brinkman? Nou, ja, dat zou uh, misschien een prees zijn op het moment dat je elkaar politiek kunt vinden in bepaalde uh, bepaalde onderwerpen. Kijk, ja, of waar... juist niet, want u zegt: hè, ik kan iets leren op het gebied nee, van de islam. Ja, ja. Er zit hier een uh, meneer tegenover u van Marokkaanse komaf. Dus ja. als er nou iemand is van wie u echt iets kan leren, misschien ja. op dit, hoe je ze maar, aan maar, moet pakken. Maar, <coughs> maar dan, dan moet je afvragen en dan komt dat politieke aspect weer om de hoek kijken. Dan moet je afvragen of ik, da of ik dat wel nodig heb. Um, nou U zei net, ik kan toch als het gaat om... Nee, maar, nee, maar kijk, ik kan daar wat van leren. Maar de vraag is, uh, heb ik het in mijn, uh, mijn politiek als PVV-politicus... als tweede, PVV Tweede Kamerlid, met onze agenda, met onze uh, uh, uh, programma... heb ik dat daarvoor nodig? En dan denk ik van niet. Of staat u er niet voldoende voor open? Nee, dat, daar gaat het niet om. Kijk, wat, wat, uh, wat de PvdA graag wil, dat is uh, op de persoon... De, uh, individueel proberen uh, casussen tot een oplossing te, te brengen. En wij zien uh, de oplossing vaak in grote groepen. Uh, wij willen gewoon een politie en een openbaar ministerie... die meer repressie uitvoert. Nee, kijk, voor mij is een boef een boef. En op het moment dat hij dus uh, iets steelt... dan moeten we hem uh, pakken, knippen en scheren. En of die nou zwart of geel of wit is, dat maakt maar geen moer uit. En, en dat is dus waar het uiteindelijk om moet gaan. En wat de PVV doet, is toch vaak een soort van een collectieve schuld aan, aan, aan bijvoorbeeld alle Marokkanen. En, en vaak ook irreële uh, oplossingen. Bijvoorbeeld, ik bedoel, Geert Wilders heeft wel eens gezegd dat je uh, die Marokkaanse uh, re reljeugd uh, op de knieën moet, moet schieten. Nou, dat, dat zijn dingen waarvan ik denk: uh, het probleem is te reëel en te serieus. Dus het, het vraagt ook van een politicus dat hij ja. ook heel serieus nadenkt. Over de oplossingen ja. van, van problemen. Uh, uh, je moet je ogen gewoon niet sluiten voor de waarheid. De, de cijfers uh, laten duidelijk zien dat we een groot probleem hebben met Marokkaanse straatterroristen. Daar kijk ik naar als groep zijnde. en dan zeg ik dan moeten we daar in Den Haag moeten we daar beleid over die groep gaan maken. Ja, maar dat, en, dat vinden wij ook. Dat nou, vinden wij. Nou, dat zijn we met elkaar eens. Nu bent u ook met die Marokkaanse jeugd geconfronteerd in uw tijd als agent. U heeft ja. beide een enorme carrière als agent achter de rug. Hè? Um, heeft u het daar nog wel eens over? Zo van God ja toen. Ja, we hebben een aantal persoonlijke gesprekken gehad met elkaar. Uh, uh, uh, en, en natuurlijk hebben wij het wel eens over de politietijd. Uh, Ahmed heeft uh, ruim tien jaar volgens mij. Ja. Wat vertelt en, u dan aan elkaar? ja Het is een aparte wereld natuurlijk waar je ontzettend veel meemaakt. Waar je ook, uh, en dat moet ik heel eerlijk zeggen, waar je ook een bepaalde verbondenheid als politieman onder elkaar hebt. Uh, die ik in de politiek wel eens een beetje mis. En politiek is toch vaak een, een, een vuil spelletje. Uh, uh, waarin, je, uh, <laughs> waarin je gewoon betrokken wat waar je bij staat. En uh, dat, zal, dat zal binnen de politiewereld, uh, bestaat dat ook, maar is vele malen minder. En uh, als je in een groep werkt, en dat zal, Ahmed, die is natuurlijk uh, ooit... Uh, ook uh, in een wijkteam geweest die het heel erg moeilijk had, dat weet ik. Uh, en daar zal een ongelooflijke verbondenheid tussen die collega's onderling zijn geweest. En dat is wel iets wat ik, wat ik voor mezelf in ieder geval kan zeggen dat ik dat wel een beetje Maar in mis. de politiek bent u bedrogen waar u bij stond, noem eens iets. Nee, ik ga geen voorbeelden noemen, want dan moet ik ook namen noemen. Uh, nou, dat hoeft maar... niet. Nou wat ja, ik, ik, ik ben zelfs wel eens door bewindslieden bedrogen. Uh, en dat, en dat, dat is gewoon niet leuk. En wat gebeurt er dan? Wat doet u dan? Als u... Nou ja, dan denk ik, zo werkt dat spelletje dus kennelijk. Hè? Uh, uh, uh, je wordt bedrogen door de pers, je wordt uh, bedrogen door, uh, door individuen die allerlei verhalen uh, uh, proberen te spinnen. Er zijn natuurlijk verschillende belangen bij mensen. en Ik zou het niet meteen bedriegen noemen. Uh, <laughs> maar... Zeg, zeg het gewoon. Zeg het nou gewoon. Kom op. Nou, nou, nou ja, goed. Nee, maar ik... ik, ik kijk, je nou? moet... Nou ja, ik, ik ervaar dat niet. Het is, het is een machtsspel die, die, die gespeeld wordt. Ik heb dat ervaren bijvoorbeeld toen met mijn lijsttrekkerschap in, in Amsterdam uh, Nieuw-West... Mm -hmm. Nou uh, ja, dat, dat, ja da, daar raak je ook teleurgesteld in, in bepaalde mensen. Maar tegelijkertijd weet je dat, dat, dat mensen dus allerlei belangen hebben. En dat er. Uh, eh, dus het is ook weer een les. in, in, in En denkt u in dan wel.? Het is en... toch een goede keuze geweest dat ik die politiek in ben gegaan. Dat ik word geconfronteerd met dit soort dingen? Ja, en, da, en waarom Want denk ik? Ik dat, dat de politietijd een, een coöperatieve tijd is. Nou, ik denk dat wat. Kijk, wat, wat, wat Blinkman uh, volgens mij uh, probeert uh, duidelijk te maken. is dat dat, dat, dat politiewerk gewoon een, een, een, een ontzettend goede school is is voor een politicus, omdat je daar alle facetten van het leven meemaakt. Je ervaart eigenlijk bijna het leven van mensen in totaliteit. En, uh... Wat is dan een moment geweest uit uw carrière als agent... waar u nu echt profijt van heeft als politicus? Nou, ik denk, dat kijk, waar uh, Heerl Brinkman en ik elkaar uh, heel goed in kunnen vinden, denk ik... is dat we zeggen van, uh, als, als de criminelen, die, die moeten, als je ze pakt... dan moet je ze voor lange duur achter slot en grendel zetten. En zorg er nou voor dat de politie maar gezag heeft. Maar een moment, heeft. een moment uit uw carrière die u is bijgebleven? Nou ja, er zijn heel veel momenten, want kijk, in de, in de politiek maak je, ben je continu met mensen bezig. Dus als ik... Uh, als, ik nu bijvoorbeeld, als we nu bijvoorbeeld die Marokkanen-problematiek... Eh, politiek aan het bediscussiëren zijn, dan denk ik... Dan, dan is het moment dat ik bij de politie kwam bijvoorbeeld... en de politieorganisatie tegen mij zei van... Nou, we, we pakken die Marokkaanse jongen nog niet op... want Marokkanen liegen altijd. En, dus, eh, en we hebben nog geen hard bewijs, dus laat maar lopen. Mm -hmm. En intussen pleegt die Marokkaan bijvoorbeeld de uh, delict na delict. En dan denk ik, ja, dat is niet goed. Dan moeten we kijken als politie, en dat was mijn insteek... van hoe we onze professionaliteit zodanig kunnen verbeteren... dat die verdachten... Wel dagpak kan worden en wel tot een bekentenis gebracht kan worden. En hoe worden, deed u gevolg... dat dan? Want u was de creatieveling. Ah. Um, nou ja, wat, wat ik deed is eigenlijk gewoon tijd maken voor dat verhoor en, en, en de dader ook kennen. Dus ook zijn culturele componenten, die hij, uh, uh, mijn, mijn, zijn culturele anders zijn, die voor heel veel autochtone collega's een, een muur opwerpen tussen hem en, en de verdachte. Mm -hmm. Om die te slopen en gewoon eigenlijk uh, uh, uh, tot het innerlijke te dringen van, van zo'n... Uh, Hoe uh, deed je uh, dat zo... dan? Nou, door indringend gesprekken te voeren, ouders erbij te betrekken en moeders, en, uh, de emotie aan. Spreek. Ik heb wel eens een advocaat in het verhoor gehad, um, die, uh, die zelf uh. zodanig schrok dat hij zei van goh, meneer Marcouchi, is dit een politieverhoor of een psychologisch onderzoek? Ja, maar precies. wat zei u dan? Hm? Ja. Nou ja, dat ik met, bezig ben met de waarheidsvinding. en uh, nee, te, maar, te u heeft... Nou ja, te te Kijk, het, het zijn vaak jongetjes van 13, 14. Uh, uh, het is aan de ene kant gewoon heel oprecht wijzen op dat hij zijn toekomst aan het, uh, aan het, uh, aan het vernietigen is. Uh -huh. en, en dat hij niet moet onderschatten wat hij aan het doen is. Hè? Uh, want het is niet zomaar een wat je oploopt. Hè? Je, maakt, uh, je maakt heel veel schade bij mensen. En stel je voor dat je moeder was. En wat denk je dat je moeder op dit moment uh, voelt? Hè? Die heeft slapeloze nachten. Hè? Die wil het beste met jou. Maar wat doe jij? Jij gaat, jij gaat stelen. En, en dan zit daar zo'n jongen van 13, 14 die, die iets met zijn leven wil. en denkt: van ja, uh, waar ben ik mee bezig? En haalde u ook de islam erbij? Ja, getimed deed ik dat ook. Dat ik zei van, ja, uh, ben je nou moslim, hè? En is dit wat jouw geloof je voorschrijft? Is dit het beeld wat je... Naar... Kijk, in zo'n gesprek uh, uh, uh, ja, komt, te, komt er ter tafel wat, wat zo'n uh, ja, wat, wat zo verdachte... Uh, belangrijk is. Mm -hmm. uh, en als het voor de verdachte, het geloof, heel erg belangrijk is... dan is dat een insteek om, om ervoor te zorgen dat, dat zo'n verdachte... vertelt wat hij gedaan heeft. Uh, en, en, en, en dat we daardoor als politie gewoon ervoor zorgen... dat zo'n crimineel van de straat wordt gehaald. En dat het slachtoffer genoeg genoegdoening krijgt. En, uh, nou ja, en op die manier ook uh, zaken oplossen. Maar ik, maar, ja, mee, mee, maar ik vind dit een, een hoge geitenwolle hebben eerlijk gezegd. En, en dit is ook iets wat ons echt scheidt, wat dat betreft. Ja, <laughs> ja even lachen, wel maar te... toch? Nee, maar... Nee, maar, hey, maar, maar want, want, want kijk, uh, en natuurlijk, jongens van 13, 14... is heel belangrijk hoe ze opgevoed worden. Maar we hebben het over jeugdstrafrecht. We hebben het ook over jongeren van 17, 18 jaar oud... Uh, die gewoon 20, 30 keer bij, met de politie in aanraking komen. Met alle respect, dat zijn gewoon keiharde criminelen... die gewoon keihard aangepakt moeten worden. En mij interesseert het helemaal niet hoe ze thuis ja, of hebben. Of die aanpak werkt dus ook niet. Nee, die, nee, nee de, ja, dat, ja, dat weten we we, dat weten we dus niet, want dat hebben we nooit op die manier gedaan. We ja. hebben altijd maar uh, politiemensen gecreëerd... die inderdaad onder een uniform geitenwolle sokken hadden... die dat hele privéleven in een verhoor moesten doen... waarbij als je een verhoor keek van een strafbaar feit... drie pagina's lang, dan was het twee pagina's over, over het sociale deel. En, en, en met alle respect, ik vind dat uh, dus in deze tijd niet meer verkoopbaar. Je ziet wat er van komt. We hebben een derde, vierde generatie Marokkanen... die totaal uit de band springen wat dat betreft. En dat moet gewoon uh, kaart aangepakt worden. Ja, u stond in uw tijd bekend als de Rambo van de Bellamy-buurt... He, toen de, de, maar dat was richting de kraakbeweging? Dat noem. was richting, maar goed, ja, ja. Dat, dat zegt van alles. Ik bedoel, we kennen ja. u ook nu als iemand die toch... Uh duidelijk is, om ja, het even ik ben, ik probeer te, probeer te zeggen. Ik probeer altijd uh, eerlijk en duidelijk Toch? te zijn. Ja. Lukt me niet altijd, maar probeer ik wel. Ja. Maar um, is dat ook een benaming waarvan u denkt... ja, zo, zo stond ik bekend en daar ben ik eigenlijk ook wel trots op. Nou, Rembo in de zin van een hele sterke man... die uh, allerlei uh, waanzinnige sterke uh, trucjes uithaalt... dat was ik absoluut niet. Maar, uh, uh, maar iemand die, uh, die recht en orde handhaaft... Uh, op, een, uh, op een hele duidelijke, heldere manier... ja, ja dat was ik absoluut wel... Uh, ik had een gruwelijk hekel aan krakers. Omdat ik uh, zeer slecht. Ik ken er maar eigenlijk weinig hele goede krakers. Um, maar uh, bent u daar trots op? Die geuze naam? Uh, pff, nou, nee. Het maakt me helemaal niet uit. Ik, ik vind het grappig. Uh, prima. Zo uh, werkt de, de kraakbeweging. Uh, ze hebben ook uh, allerlei leuzen in het, het stadsdeel geschilderd van normal heroes. Yeah, Naar aanleiding van, uh, van het liedje toen de tijd. Maar zou u uh, graag ook de Rambo van de politiek zijn? Want dat bent u een beetje, hè? Oh, nou ja, ja sorry, maar misschien, misschien is het mijn stijl, uh, zonder dat ik het weet. Maar ik ben... Zonder dat u het weet? Ja, nou ja, ik ben zoals ik ben. Nee, maar nou, u, u moet me geloven, ik ben, ik ben zoals ik ben. Ik doe me echt niet anders voor dan uh, dat ik ben. Ook niet in de politiek. Nee, Absoluut. goed, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Is dat iets waar, waar u ook voor staat, voor de no-nonsense, de, no de ja, Rambo-aanpak. Nou ja, de, de helderheid en duidelijkheid, ja. uh, daar waar het problemen zijn, aanpakken. Ja. Uh, niet niet uh, geitenwolle sokken <lacht> en, uh, nee, en sociaal ook... gelul, ja. maar gewoon aanpakken. Die en man. wat was het moment in uw tijd als agent dat u dacht... en nu is het klaar, ik wil de politiek in. Dat de, het moment echt was... Uh, was, uh, uh, was uh, de moord op Pim van had me al ongelooflijk getriggerd. En uh, de moord op Theo van Gogh was eigenlijk het, voor mij het finale deel. En heeft mij echt ertoe bewogen om de politiek in te gaan. Uh, daarna, vlak daarna is ook Geert uh, uh, bij de VVD weggegaan... Uh, Nee, dat was zelfs een paar maanden daarvoor, meen ik. Um, dus toen heb ik me ook besloten om me aan te melden bij Geert. En, uh, en uh, vanaf dat moment is eigenlijk het hele balletje ook gaan rollen. En heeft u het gevoel dat u als politicus meer kan realiseren dan... Ja, als... ja ik denk dat ondertussen Ahmed dat ook wel uh, gemerkt heeft. Maar het is in de, in, de, in, de, in de politiek, in de Tweede Kamer is het echt zo... dat mensen niet zo heel veel benul hebben van de, van de praktijk. Ik ben toevallig bezig met een boekje dat beschrijft ik denk zeven, maar misschien acht incidenten... die ik ooit bij de politie, politie, bij de politie heb meegemaakt... Mm -hmm. die ik meegenomen heb bij, naar de politiek... en waar ik uiteindelijk na vier jaar in de Kamer ook resultaten heb behaald. Bijvoorbeeld de veiligheidsfouiering. Dat is iets wat ik meegemaakt heb. Ik ben uh, in 1991 bijna neergeschoten door een hele zware crimineel... Ja. die ik bij een controle uh, aan de kant had gezet. Nou, Ahmed weet ook dat controle, gewoon het controleren van auto's... mensen aan de kant zetten, dat is eigenlijk het gevaarlijkste politiewerk... wat er is, dat, daar mm -hmm. gebeuren de meeste ongelukken... Uh, en dit was een hele zware crimineel. die was ontsnapt. Uh, in de Gitterborg. Hij had al uh, in zijn hele leven drie politiemensen doodgeschoten. Onder andere collega Landman. toen een tijd in 1974 in Amsterdam. Um, en deze man. die, uh, ja, die had een vuurwapen bij zich. en hij wilde mij neerschieten. Maar ik had niet juridisch de basis om hem. Uh, meteen te fouilleren. Terwijl ik van het begin af aan het idee had. er is iets mis met die man. De, die man die deugt niet. Er is iets fout. En ik had gewoon niet de juridische basis. Dus ik moest dat eerst gaan onderzoeken. met alle risico's van dien. En toen ik wel de juridische basis was. heb ik dat ook gedaan. En hebben we gevochten met elkaar. en heb ik het overleefd. En heeft hij, uh, zit hij nog in de lik. Maar. Uh, om even een lang vooral kort te maken. daardoor. Heb ik, hebben we wel voor elkaar kunnen krijgen... dat nu een veiligheidsfouiering uh, breder uitgemeten wordt in het land. Wat gewoon uh, een, een buitengewoon belangrijke basis is... voor de veiligheid van politieman uh, op straat. U luistert naar uh, de oudejaarsuitzending van Max op Radio 1. En te gast zijn hier twee politici die een verleden hebben als agent... aan met Marcouch van de Partij van Arbeid en Hero Brinkman van de PVV. En laten we eens even luisteren hoe jullie zelf de afgelopen jaar in het nieuws kwamen. Een Hollandse droom is een droom waarin je door inspanning, inzet, hard werken... Um, ja, je iets, iets kunt worden of iets kunt zijn. En Je kunt in mijn geval van krantenjongen uh, tot kamerlid. Deze etters die met steentjes of muntjes naar een jood met een keppeltje gooien... die moet je te pakken krijgen. Van mij part zet je een lokjood in, maar je, je pakt ze. Ja, ik vind dat je dus alles moet doen om die etters, die kwelgeesten, de criminelen dus te pakken. Ik ben hier om de reden dat ik vind dat de PVV een democratische partij moet worden. We zijn inderdaad een partij die gebouwd is om één man heen. Maar we moeten wel reëel zijn. En ik heb me voorgenomen om uh, dit moment te gebruiken... omdat we niet een democratische partij zijn... in deze campagne in te brengen dat ik uh, dat graag wil. Ja, weer Kamerlid, tevreden? Ja, super. Echt helemaal te gek. Ik had uh, stiekem gehoopt, rond de 20. Uh, ik sprak gisteren Maurice de Hond... En die zei 18. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, wat als het er nou 24 worden? U zit nog te stralen, meneer Brinkman, want het werden er inderdaad 24, hè? Ja. ja. ja. En u zit nog na te genieten, zo te zien. Nou, het was de mooiste dag van het jaar, denk ik. Als ik dacht even dat u ging zeggen van mijn leven. Nee, dat was, eigenlijk was dat uh, politiek... De mooiste dag van mijn leven is natuurlijk het geboorte van mijn zoontje. Ja, dat behoor je te zeggen als uh, vader van enig kind. En is maar, dat ook de waarheid? Uh, ja, dat is ook de waarheid, okay. ja. ja. Maar uh, de tweede dag was wel de eerste overwinning... Uh, die we hebben behaald met de PVV, uh, uh, met negen zetels. Maar uh, een goede derde is absoluut die 24 zetels. Dat was echt uh, uh, ongelooflijk succes. En uh, ja, dat, uh, dat maakte alles wel goed. Uh, ja, want zeggen. de PVV heeft toch, laat ik het eufemistisch zeggen... een bewogen jaar achter de rug? He? Ja. We toch als u zelf ook? Ja, absoluut. Ja. Ja. Wat heeft u daar nou van geleerd? Ik ben door mijn stijl en door de manier waarop ik in het leven sta... Uh, heb ik heel erg veel moeite om mij aan bepaalde uh, uh, de regels te, uh, te houden. Maar ook regels die gewoon onterecht zijn. Omdat je in een glazen hokje, en, en ik durf wel te zeggen... in een kristallen hokje le leeft. Daar heb ik heel erg veel moeite mee. Maar hoe je het went of keert, als je wil handhaven als politicus... zul je je daar toch aan moeten conformeren. Dus dat is wel echt iets waar ik uh, behoorlijk hard mee, uh, mee ben gebotst. En, uh, um, uh, en me daar, daarvoor ook moet veranderen. Maar nou, lukt u dat wel? Ja, nou ja, dat gaat uh, tot nu toe volgens mij hartstikke goed. En uh, ik ben ook vast van plan om dat de komende vier jaar vol te houden. <lacht> en u, meneer Markoes, wat zou u kunnen missen als kiespijn aan de politiek? Nou, de, misschien wel uh, uh, uh, uh, wat, wat, uh, ja, het populisme, en, uh, maar ook... Uh, het populisme uh, uh, van meneer Brinkman? Uh, bijvoorbeeld. Nou, niet of van zeer, de lo Lokjoot? Maar van, van de PVV. Uh, en, en wat meer de heel erg uh, naar de partijbelangen uh, toegerichte politiek... Uh, in plaats van dat grotere belangen. Dus die 150 Kamerleden, die zouden natuurlijk gezamenlijk veel meer... Uh, misschien kunnen doen. Uh -huh. En vaak toch ook boven de partijen kunnen uitstijgen... dan tot nu toe, uh, vind ik, gebeurd. En is dat niet inderdaad ook een vieze tegenvallen Want u was natuurlijk agent jaren. Ja. En dan gaat u die politiek in. En dan komt u die tegen. Die ja, stroperigheid maar... van die politiek... waar je met z'n ja. allen iets moet een richting uitkrijgen. En dan zit u ja. ook nog in de oppositie. Maar ja, die, die stroperigheid, daar liep je bij de politie dus ook, uh, ook tegen. En, kijk, waar ik uh, in geloof is dat je dus door je in te zetten, je inspannen. En naar het beste kunnen en kennen, je bijdrage te leveren aan je samenleving. En dat kan ik in de politiek nu anders doen. Dan ja, want u kwam, u kwam bijvoorbeeld met het idee van de lokjoden. Want dat werd ook in. Hè, we hoorden het net langskomen. Ja. Uh, om de daders van geweld tegen joden te kunnen oppakken. Mocht ja. niet uiteindelijk van de politie, omdat het uitlokken zou kunnen zijn. Nou, dat is niet gezegd hoor. De minister die. Uh, uh, uh, ja, kijk, het is natuurlijk een verschrikkelijk woord. Maar kijk, de delicten zijn ook heel erg verschrikkelijk. En waar ik tegenaan loop, is dat de politie elke keer zegt we kunnen ze niet te pakken krijgen. En, en mijn betoog, of pleidooi was vooral, zorg ervoor dat je maximaal inzet om die. Uh, daders te pakken te krijgen. Ja, want is dat stel de, de je creatieve grens. meneer Markoes? Nou ja, uh, bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat als dus een Joodse Amsterdammer zegt... elke keer dat ik van huis naar de synagoge loop en herkenbaar uh, dat ik, uh, word ik lastiggevallen, dan denk ik, uh, zet een agent in, alle heer op Brinkman, uh, met, uh, met een keppeltje. Uh, laat hem richting de synagoge lopen en laat die eters maar doen. En dan, en dan pakken we ze. Ja, en toch gaat het niet gebeuren. Ja, kijk, en, maar ik vind dus... En, nou ja, goed. en dat is de weerbarstigheid van de politiek, toch? Nou ja, maar nou, goed. <laughs> ja. Is, met alle respect, het is gewoon de lafheid van de politiek. Uh, we hebben lokoma's -oma, gehad hier in Amsterdam. <coughs> ik heb zelf uh, uh, in de politiek uh, lokomo uh, geïntroduceerd ooit. Ik vond het heel. Uh, uh, kijk, het is, ik ben het eens met Ahmed als hij zegt dat het een vreselijk woord is. Maar uh, uh, het, het geeft wel even aan waar je, hoe je, uh, hoe je uh, mensen kunt opsporen U vond het en kunt aanhouden. Goed idee. En ik vond het idee heel erg goed. En. en, en, en nou mocht lok homo mag, lok homo mag, uh, mag en lok jood mag niet. Nou, met, met alle respect het is gewoon de lafheid van de politiek... want ik weet zeker als je het namelijk wel zou doen... dat je binnen twee weken heb je gewoon vijftig van die etters binnen. En, en daarmee kun je aan de gang, maar dat wil men niet. Want dan, dan is men bang dat men stigmatiseert en dat men populisme bedrijft. Ik vind nee, maar, populisme en dat is trouw... dus de frustratie van de politicus, denk ik dan... Want daar loopt u met z'n allen tegen. Het is tegen. de lafheid van de politiek. Ja, oké, maar, is, maar daar zitten jullie nu in, nietwaar? Ja, maar, nee, dan... maar je moet kijk, als politicus moet je niet gefrustreerd rond gaan lopen. Dan, ja, moet, ja, je dus, dan moet je dus... Uh... Nee, maar en dus verandert er niks. Mag ik dat dan concluderen? Nee natuurlijk nee, want... nee. wel. Moet je, je, met alle respect moet je eens kijken wat, wat, wat dit kabinet het afgelopen jaar teweeg heeft gebracht. Wat een verandering. Stel nou voor dat je, een, met alle respect voor Ahmed, maar stel je voor dat je een linkskabinet had gekregen. Dan had de wereld in Nederland er anno 2011 echt totaal, maar ook echt totaal anders gezien. Stukken uitgezien. beter uitgekomen. Ja. Ach, ongetwijfeld. Meneer Markoes, zo'n plan he, van zo'n lokjood, dat is natuurlijk een beladen begrip. Dat is helder. Ja. Met wie overlegt u dat van tevoren? Of je zoiets kan maken om te zeggen? Wie is uw vertrouweling daarin? Nou, kijk, Nou Je hebt een aantal collega's, maar je hebt natuurlijk vooral ook uh, de mensen om wie het gaat. Ik, ik heb uh, intense en intensieve gesprekken bijvoorbeeld met de leden van de Joodse gemeenschap... als het gaat om antisemitisme. En dat doe ik al heel lang. En, uh, u heeft dat aan ze voorgelegd? Vindt u dit een, een goed idee? Nou, Heeft nou, u daar rabijnen voor? Geloven, nou, niet zo specifiek, maar we lopen wel tegen, tegen grenzen aan. Hè, dat je op een gegeven moment zegt, van, nou, kijk, zoveel aangiftes. En dan vraag je van, hoeveel zijn er opgepakt? En dan kijk je naar de reactie van de politie. En dan is dat er eentje van, ja, we willen wel, maar we krijgen ze niet te pakken. En dan denk je van, wat heb je tot nu toe dan gedaan? Mm -hmm. ja, dan denk ik van, dan ga je dus ervoor zorgen dat, dat een, een lokagent, een agent die daar rondloopt in, uh, nou ja, hekenbaar... nee, Iedereen begrijpt natuurlijk uw plan. Hè? Ja. Want, uh, nee, maar goed, maar je bespreekt dat... het dus... Met, met de mensen om wie het gaat. Ik, ik vind dat je dus ook als politicus ook heel dichtbij uh, mensen die, die zorgen hebben en, en die slachtoffer zijn van, van delicten, moet zijn. Uh, om vervolgens uh, nou ja, de, de urgentie ook te beleven. Ja. En ik heb dus ik heb de afgelopen jaren heb ik, heb ik heel veel ontmoetingen. En daarna na het voorstel ook uh, door, uh, erover doorgesproken met de Joodse gemeenschap. Mm -hmm. En die hebben dat uh, ja, omarmd. Die, die, ja. die vinden ook namelijk dat dat, moet af, dat, dat afgelopen moet zijn. En als, als, als dit een manier is... Ik zeg niet dat je dit moet doen... maar ik wil niet dat de politie elke keer weer zegt... we kunnen ze niet te pakken nee. Kan er een moment zijn dat u denkt, meneer Markoes: nou, het, ja, het, het, het lukt gewoon niet... Ik, ik heb bij de politie gezeten, daar heb ik mijn best gedaan. Ik ga nu de, de politiek in, ga ik jaren ben ik al bezig. Maar uiteindelijk verandert er in de kern te weinig... dat u ook denkt, tabé, ik ben weer weg. Nee, maar ik geloof niet dat er in de kern uh, niets verandert. Hè. Kijk, het is, soms is het niet meteen merkbaar, maar je merkt wel dat er bewegingen ontstaan. Als ik nu kijk bijvoorbeeld naar het antisemitisme in Amsterdam, ik, ik weet nog dat we een tijd hadden dat, dat we dus uh, nou ja, bij de dodenherdenking kransen moesten bewaken. En als ik nu naar de afgelopen jaren en de herdenkingen kijk, dan zie ik een toename van bijvoorbeeld uh, Marokkaanse jongens die gewoon deelnemen aan de herdenkingen. Ik zie dat we dat niet zo uh, krampachtig meer hoeven te bewaken. Die betrokkenheid is veel groter. Tegelijkertijd zijn er nog steeds uh, incidenten die je moet aanpakken. En ik vind dat je als politicus de plicht hebt... om te blijven vechten voor datgene ja. waarin je... Nee, we zijn nog lang niet uitgevochten. Met alle respect, de meldingen van uh, antisemitische uh, discriminerende opmerkingen... die zijn alleen maar omhoog gegaan. Dus dan kunnen ze wel één keer in per jaar uh, niet gezien zijn tijdens de herdenking. Dat is hartstikke goed. Ja, maar dat komt ook door de politie natuurlijk. Maar hoe je het went of keert, het antisemitisch geweld is gewoon gesteken. Ja. En, en, ja, ik snap, en dus, ik snap niet dat, dat, dat, dat, dan, dat, dat daar niks aan gedaan wordt in zo'n stad. Echt niet. De PVV, weliswaar zit hij niet in de coalitie... maar die kan toch een heleboel doen? Hè? Ja, dat hebben we al bewezen, denk ik. Nou, de PVV zit wel in de coalitie. <lacht> nou, oké. Okay. Goed, daar kunnen we... Ja, op, sommige <lacht> onderwerpen. op sommige onderwerpen. Van de twaalf op vier onderwerpen. We weten hoe het is uh, Ik spreek u over een jaar weer, hier. Een ja. oudjaar. Wat ja. heeft u met uw PVV en met de coalitie dan voor elkaar gekregen? Waar, kun, waar kan ik u op afrekenen? Ik hoop dat we de nationale politie door hebben... Uh, ik hoop dat we een aantal wetsvoorstellen wat betreft uh, zware en u, straf... u persoonlijk? Wat Mij is persoonlijk. voor u een persoonlijk punt? Waarvan u denkt, in 2011 heb ik dat bij Geert en alle anderen erdoor gekregen. Ja, ik uh, <laughs> nou ja, kijk, ik, het enige waar ik me nu uh, bij Geert... en bij al mijn andere fractiegenoten op kan richten... Uh, wat dat betreft, uh, is natuurlijk op een hele goede PVV Jongerendag uh, in mei. Uh, ik moet nog even kijken wanneer we dat precies gaan doen. Aan de Toch vracht. iets met die democratie, hè? Ja, natuurlijk. Toch dat, uiteindelijk, ik, Nou ja, ja. Ik, ik geloof daar dus heilig in. En ik snap alle kritieken, ook binnen de fractie, echt heel erg goed. Want ook die kritieken, die hebben een kern van waarheid. en En, en daar, daar huist maar ook u een... blijft ook dit jaar zich daarvoor inzetten? Uh, ja, middels die PVV-jongeren dacht, natuurlijk. En, ik, en, en nogmaals, iedereen weet dat ik, uh, dat ik er zo over denk. En ik ga er ook niet anders over denken. En nu meneer Markoes, iets persoonlijks... wat u uh, helemaal uw stinkende best, zoals we dan zeggen, voor gaat doen? O, over een jaar? Ja, ja ik hoop dan dat... zit u hier weer namelijk. Hebben we weer een afspraak. Ja, ik hoop dat we dan verkiezingen hebben. <lacht> <lacht> dan gaat hij zijn stinkende best wel <lacht> <van> doen. <lacht> wat gaat u doen straks met, uh, met echt om um, twaalf uur? Wat u dan? Familie familie. En u? En vrienden. Hengen? Vrienden en familie. Nog rituelen? Rond oud en nieuw? Nou, ik, nee, ik ben niet zo'n man van rituelen, eerlijk gezegd. Nee, ik ook, ik ook niet. helemaal nee. voornemens? Altijd. Oh ja, ik heb <laughs> heel veel goede voornemens. Welke? Als je die gaat uiten, dan komen ze niet, dan komen ze niet tot stand, hè? Oké, okay, dus voor je houden. En dan... Precies. Ja, politici zijn net mensen, eh, gezonder eten, bewegen. <lacht> afvallen, dingen. Afvallen, afvallen, afvallen durf ik wel te zeggen. <lacht> Goed, mag ik u beiden heel hartelijk danken. Ik wens u uh, succes en geluk, vooral ook in 2011. en uh, Een prettig jaarwisseling. Ik sprak met Ahmed Markoes van de Partij van de Arbeid... en Herel Brinkman van de PVV, allebei oud-politieagenten... en nu Tweede Kamerleden. Dank. En tot zover deze laatste uitzending van Twee Dingen van dit jaar. Heel graag tot volgend jaar. En straks kunt u luisteren naar BNN Today. Wat zijn jullie onderwerpen? Ja, wij gaan zometeen de hoogtepunten van BNN Today van het afgelopen jaar uitzenden. En dat zijn er nogal wat, vinden we zelf. Uh, hoor je allemaal zometeen na het nieuws met Trudy Fenrich. Radio 1, het NOS Journaal. In de Friese plaats Donkerbroek is een jongen zwaar gewond geraakt bij het carbidschieten. Hij stak met een aansteker een melkbus aan die op zijn kop stond. De hele bus kwam in zijn gezicht terecht. De jongen van 15 is met een traumahelikopter... naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Twee vrienden, die ook in de buurt van een melkbus stonden... bleven bij het karbiet schieten ongedierd. De Rijksrecherche onderzoekte of de Haagse officier van justitie Hoekstra... en oud-rechtercommissaris Helmond... moeten worden vervolgd voor valsheid in geschriften. Volgens de advocaat van een terreurverdachte uit Kroatië... hebben de twee magistraten achteraf documenten vervalst... om een huiszoeking te rechtvaardigen. Binnenkort begint in Amsterdam een proces tegen de terreurverdachte. In Istanbul heeft een Turkse Nederlander bekend dat hij vier familieleden heeft vermoord. De lijken van zijn broer, schoonzus en twee nichtjes werden gisteren gevonden. De verdachte werd gistermiddag op het vliegveld van Istanbul gearresteerd toen hij naar Nederland wilde terugreizen. De broers hadden ruzie over de erfenis van hun vader. En de popsong die dit jaar het meest is gedraaid op de landelijke radiostations in Nederland is Hey Soul Sister van de Amerikaanse band Train. De gegevens komen van een bedrijf dat registreert welke muziek wordt gedraaid op radio en tv. Hey Soul Sister was dit jaar ruim 4600 keer te horen. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ickink. Het is iets over half negen. Goedenavond. Dit is BNN Today op deze oudejaarsavond. Een speciale uitzending, want op deze laatste avond van het jaar... hoor je de mooiste gesprekken uit BNN Today gewoon nog een keer. Zometeen prinses Laurentien en ook Herop Brinkman nog een keer. Maar je hoort ook Gordon en Guido Weijers. En we beginnen met, ons, uh, met de politiek verslaggever Frits Wester. En die nam zijn protégé Fons Lambie mee naar de studio. Today is talent. Today is talent. Hollands hoop voor de toekomst. Ja, iedere vrijdag hier aan tafel een meester uit een bepaald vakgebied... naast een jong talent uit datzelfde vak. En vanavond is hier de man die dagelijks het Binnenhof afstruint... en ons op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen in Politiek Den Haag. Je hoort het net al, politiek verslaggever Frits Wester. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Jij hebt de Fonds Lambie meegenomen. Goedenavond. Goedenavond. Het talent voor vanavond, 23 jaar pas... nu al een gewaardeerd politiek verslaggever van RTL Nieuws... Ja, Toch? als dat gezegd wordt, dan ja. is dat vast niet zeker zo. En uh, nog even gefeliciteerd, jullie beiden, met je iPad. Ja, ja, we krijgen van het bedrijf. Het is heel goed gegaan met RTL... het afgelopen seizoen, vooral het laatste half jaar. Veel kijkers, een aantal van verschillende programma's. Dan krijgt iedereen een iPad. En gisteren kregen we een berichtje van de, de grote baas Bert Havert... dat alle medewerkers uh, een iPad krijgen. Dus nou, dat is een leuk kerstcadeautje. Of een Sinterklaas cadeautje. Wij ballen chips op vrijdag. Ja, wij ballen. Oh, oh, maar dit, dit komt er dan bij. <laughs> dit komt er dan bij. Goed, um, laten we heel even beginnen natuurlijk even met het nieuws van vandaag. Jullie zitten hier. En er is natuurlijk genoeg politiek nieuws te bespreken... Spreken. Wilders beschuldigt vandaag de media van een heksenjacht op PVV'ers. Uh, je ja, als politiek verslaggever, hoe uh, kijk je hier tegenaan dat hij dat zegt? Nou ja, dat was eigenlijk wel te verwachten. En als je ziet wat al die tijd de afgelopen weken is, hij constant in het nieuws geweest. Constant die focus op de PVV. Ja, en dan kun je op een gegeven moment misschien wel zo'n reactie verwachten. Ja, is het een heksenjacht, vind jij? Nou ja, ik ga niet echt over die term heksenjacht. Heksen bestonden volgens mij niet. En er zijn toch wel een paar PVV'ers. Zijn er wel aardig wat op de brandstapel beland. Nou ja, als jij dat soms schrijft, dan... Uh... In die tijd dan. Ja in die, ja, tij ja, in die tijd. <laughs> um, want het is wel een heel politiek correct antwoord, hè? Frit Wester, wat ja. hij dan geeft. Uh, uh, ja, zou ik nog wel was. <laughs> ja, nou, dacht, dat woord zou, zou, zou ik niet gebruiken. Dat gebruikt Geert Wilders zelf. Uh, ik snap wel dat hij getergd is. En ontzettend van baalte. Hij zit ermee... Uh, de scope is heel erg komen te liggen op zijn eigen fractie uh, deze week. Uh, er kwamen alle akkevietjes die hij zelf ook niet wist. of het nou hier op Brinkman was, of Lucas uh, of, of Bemel en anderen. Ja, dat is, dat, dat is gewoon vervelend. Dat, dit was juist wat hij altijd zelf wilde voorkomen. Dit soort toestanden in zijn partij. Hij heeft zelf een paar keer de excuus aangeboden. gezegd hij het de volgende keer anders doen. de screening. Ja, het is vervelend. En ja, de reden waarom RTL Nieuws dat onderzoek uh, heeft gedaan onder al die kamerleden was voor juist om het te verbreden. Van, nou eens kijken, we, iedereen had grote morele oordelen. allemaal in de Tweede Kamer vorige week dinsdag in het debat. Nou zeiden we dan gaan we eens kijken hoe het met die andere fractie zit. Ja, en helaas vergeet Wilders bleek toch vooral het nieuws uh, aan ja, feiten bij, bij zijn fractie te zitten. en uh, ja daar, daar, daar, Dat vindt hij vervelend, dat snap ik heel goed. Het is toch heel vervelend voor de partij als je dit even door moet maken. Maar een heksiejacht vind je overdreven? Ja, het is geen, geen, geen, geen heksiejacht. Ik zie wel ook wel dingen in de media gebeuren. waarvan ik denk: hé, hey, is dit nou relevant? Uh, dat, die hebben wij ook niet uitgezonden. Kleine dingen of dingen waarvan ik denk: ja, dat is niet laakbaar, dat is niet strafbaar. Daar gaan we dus even niet over met z'n allen. Nou ja, gisteren de... Brinkman, dat hij dat nou wil Ja, dat, reed. dat, dat, dat, dat is, dat is nou een ander verhaal. Maar vanmorgen las ik ook in de Volksstand een verhaal over. Uh, uh, Lucas weer over dat hij schulden zou hebben. Uh, BKR, ja, al die Kamerleden en ook al die journalisten hebben wel een hypotheek. Ik, bedoel, ik kan dat niet beoordelen. Heb jij dat niet gemeld, Bert? Ja? Dat ik een hypotheek heb? Nee. Ze betalen, <laughs> ze betalen hem wel, iedere maand kan ik je verzekeren. Maar, uh, nee, maar ik bedoel, uh, de, de, de, de, ja, dit kan ik dus niet beoordelen. Dan zie ik te weinig feiten die, die, die laakbaar zouden zijn. En daar moet je denk ik wel, als het om, ook als het om politici gaat, heel voorzichtig mee Maar aan. heb je het ook niet over gehad vanavond? Ik heb, niet, ik heb de uitzending gezien. Nee, ik heb gezien. het uh, daarover niet gehad. Ik heb het ja. wel even gehad over uh, zeg maar, uh, de heksenjacht, zoals Git Wilders dat ziet dat ik heb vanavond wel iets over verteld. Nou, een beetje hetzelfde als ik nu zeg. Ja, Fons, dit komt er op een dag dan ook allemaal zo mm -hmm. heel vloeiend uit. Hè? Ja, <laughs> inderdaad. Uh, laten we het over jou hebben, want jij bent meegenomen door Frits Wester als talent. Jij wilde, heb ik begrepen, altijd wel graag journalist worden, maar niet politiek journalist in het begin. Nou, journalistiek ja, is voor mij eigenlijk. Ja, is volgens mij voor jou en voor Frits ook. Het is niks anders dan mensen iets vertellen wat ze nog niet weten en waar ze van opkijken. En dat is gewoon. Ik vind het ontzettend leuk om aan, om, ja, om aan iemand iets te vertellen wat hij nog niet weet. En ja politiek journalist ja is ben ik eigenlijk is toevallig op mijn pad gekomen ik was wel altijd geïnteresseerd in de politiek hoe kan dat toevallig op je pad komen? nou ik liep stage bij RTL en, en we wilden en, hem houden ja nou, zo, zo, zo, zo ga dan maar politiek daar, doen daar hebben we nog heel nee, je mocht doen. de laatste twee uh, weken van je stage moest je kiezen bij RTL en dan kon je kiezen op de economie redactie of op de politieke redactie en um, toen en dat ja, heb ik eigenlijk tegen mijn stagebegeleider toen gezegd ik durf eigenlijk niet naar de politieke redactie, want dat is allemaal hartstikke moeilijk. Dat is hartstikke zwaar en ik weet helemaal niet of ik dat kan. Toen zeiden ze bij Echte Geld, nou lijkt me toch verstandig als je het in ieder geval probeert. En waarom dacht je dat dat dan te moeilijk was of dat je dat niet kon? Nou, het, kijk, als je er zelf middenin zit en uiteindelijk is journalistiek niks anders dan je stelt iemand een vraag en dan probeer je een antwoord op te krijgen. En dat, dat verwerk je en ik dacht dat daar echt heel veel ervaring voor nodig was. Dat is er ook voor nodig. Maar um, uiteindelijk is het in de basis gewoon vragen stellen en antwoorden krijgen. Ja, maar dacht je misschien, ik over, want hoe oud ben je, je bent nu pas 23. Dus ja, ik was toen 21. Je, dat je misschien dacht van ja, sta ik daar tegenover politici van in de 50, 60. Kom ik dan als broekie? Ja, dat was, uh, dat was in het begin uh, wel even wennen. En nu nog altijd, trouwens. Want ik heb ooit een keer met een minister van het vorige kabinet meegemaakt... dat ik in de <lacht> kou bij de CDA-campagne stond te wachten. En ik moest die minister een hele... Ik, dat kan ik wel zeggen, Frits. Ja, ja Heer Berlin, dat. was ja. dat. En um, ik stond met aan de cameraman, die was ook pas twintig jaar. We stonden allebei, het was hartstikke koud, verstopt in onze jassen. En Hiers Berlin um, komt op ons af en hij zou iets vertellen over Haiti. En hij zegt tegen mij... ah. U bent vast en zeker van het jeugdjournaal. En toen zei ik ze, nou meneer Hiersbalien, ik ben van RTL Nieuws. Ik had ook een RTL Nieuws microfoon vast. En toen zei Hiersbalien: vergeef me, ik denk niet dat het nog goed gaat komen tussen ons. Dat denk ik ook niet, laten we maar snel beginnen. Dan heb je wel nog geïnterviewd. Uiteraard. Oh, en dat werd toch wel wat? Dat werd wel. En nu nog steeds dikke mik tussen jullie. Uh, of, of je neemt hem niet meer serieus eigenlijk? Ik zeg gewoon jou: toe, uh, niet. hallo, als ik hem tegenkom. Hmm. En hij is weg. Ja. En hij is weg. En Fons ja. is er ja. nog. Ja, ja. Uh. <laughs> precies. Um, even naar die praktijk waar we het over hebben: daar gaat het om. Um, een verslag van RTL Nieuws. En dat heeft uh, Frits uitgezocht. En hier moet dan uitblijken waarom jij zo talentvol bent, Fons. <laughs> het was in de periode dat Verhagen zijn fractie zover moest krijgen. Uh, het regeerakkoord te steunen. Fons Lambie is uh, in Den Haag bij het Hilton Hotel. Is het spannend daar? Nou ja, net zoals Frits eigenlijk net al zei... we weten eigenlijk niet wat er op dit moment hier binnen gaat gebeuren. Uiteraard proberen we wel natuurlijk via de moderne middelen eh, contact te houden met binnen. Zojuist ongeveer drie kwartier geleden smsde iemand die daar binnen zit... zei nou, op dit moment is het eigenlijk heel veel lezen. We hebben zo'n 60 pagina's onder ogen gekregen. En aan de echte discussie in die fractie, daar zijn we nog niet aan toegekomen. Even voor één uur en iets na één uur kwamen hier de kopstukken van de CDA-fractie aan. Onder andere Maxime Verhagen. Laten we daar even naar gaan kijken. Meneer Verhagen, goedemiddag. goedemiddag. Wat verwacht u van vandaag? Uh, ik verwacht vandaag een goede discussie, zoals u weet. Nou ja, en voor de rest ja. gaf je ook nog gewoon een antwoord. Maar het ging even om jou, niet om vragen. Waarom doet hij dit nou zo goed, Frits? Uh, nou ja, kijk, uh, Fons zei net van de journalistiek... is vooral vragen stellen en uh, ook antwoorden krijgen. Maar het is nog iets meer. Het is ook vooral vertellen wat er gebeurt. En, uh, en ik geef het je te doen als je nou, net begint uh, live op televisie... Uh, bij RTL of waar dan ook... om meteen te moeten gaan vertellen wat daar gebeurt. En Fons doet dat heel onbevangen, heel goed. Kijk, je zijn af en toe... Fons net al, uh, hij lief stage bij ons. En wij hadden allemaal zoiets van... Dat is een talentje. Die moeten we zien binnen te houden. Nou, dan moet er ook plek zijn. Dan moet je een vacature hebben. Uh, we hebben het eerder meegemaakt. Bijvoorbeeld Roeg Gerards, onderzoeksjournalist voor ons, die, die nu nieuwe, een nieuwe correspondent wordt in uh, Jeruzalem. Ook ooit als stagiair bij ons in Den Haag rondgelopen. Daarvan hadden we ook zoiets van: die moeten we houden. Nou, voor ons konden we toen gelukkig een, uh, ja, bijna een jaar was het. Uh, via een uitzendbureau binnenhouden. En ja. daarna kwam er vacature. En toen heeft hij gewoon gesolliciteerd. En toen werd hij het ook. We hebben destijds wel tegen hem gezegd, want hij zat toch op de school van journalistiek. Je mag bij ons blijven, maar je moet toch wel even afstuderen. Nou, dat heeft hij nog steeds niet gedaan. Nee, dat klopt. En dat moet hij Echt nog een keertje dat doen. zijn de beste journalisten. Dat zeggen ze uh, dan nee, altijd. Nee. Ik heb het nooit op schooljournalistiek dus gezeten. Uh, maar vond ze echt iemand die uh, dingen heel snel doorheeft, goed kan vertellen en ja, ook uh, ja, recht bovenop springt zeg maar, op het verhaal. Ja. Kan ook goed monteren, mooie filmpjes maken. En uh, ja, dat, dat maakt hem toch voor, zeker voor deze leeftijd vrij bijzonder. Doe je nou net je jasje uit omdat je dat wat intimiderend vindt, al deze woordenfonds? Of is uh, nee, het, het zat, het zat het iets te verder. Hoe vind goed. je dat als je dit zo hoort? Want het is wel even niet zomaar iemand die dat zegt. Nou ja, het is wat het radio is, maar ik, volgens mij ben ik wel een beetje rood geworden. Kan dat zien op de webcamradio Het is hartstikke leuk om dat soort dingen te horen. Maar is dat een en... beetje intimiderend? Ik bedoel, dit, dit is wel waar, waarvan mensen zeggen de, de best ingevoerde man in Den Haag. Ja, maar ik hoop als we straks hier naar buiten lopen... dat Frits ook, eh, dan zeg, oh, zal ik ook vragen aan Frits... van hou me alsjeblieft eh, heel erg scherp. En eh, blijf iedere dag heel erg kritisch op me. En eh, kraak me af en pak me aan. Want ja, ik hoop dat ik over een paar jaar ook nog eh, dat soort woorden kan horen. Nou zegt Frits Wester dus van je bent onbevangen. Je kan het goed uitleggen. Het is knap als je in één keer live op televisie moet. Maar het betekent natuurlijk ook dat je... Um, uh, je moet een band opbouwen met politici. Hè, want uh, ze moeten jou hmm. ook iets gunnen en je moet ze je moet ze een beetje kennen, anders dan sta je daar met je microfoon... en niemand zegt iets. Hoe, hoe doe je dat, van band opbouwen? Nou, minstens de, de verhalen die ik maak... en dat, dat, dat spit zich dan voornamelijk toe op een aantal onderwerpen. Um, ja, meestal is het niet zozeer van, je moet iemand iets gunnen. Het komt er eigenlijk meer op neer dat je op het juiste moment... de juiste vragen stelt en op het juiste momenten bij de juiste mensen... Iets, iets, ja, terecht kan. En dat die uiteindelijk ook zeggen van, nou... Goed, je hebt hier zoveel in geïnvesteerd. Ge ge ge ge ge je bent hier zo lang mee bezig. Mm. Um, wij vinden dat jij dit verdient. En dan is het eigenlijk meer een re resultaat van hard werken... dan van iets kunnen. Is ja, maar je moet, toch, je moet toch ook... Uh... Dat heb ik wel eens eerder van Frits West gehoord. Je moet wel zorgen dat je een beetje een, een, een, iets met die mensen hebt. Dus je moet ze misschien vaak bellen of aanspreken. Mm, of ja, af uiteraard. en toe eens vragen, god, hoe is het met je vrouw? Die lag toch in het ziekenhuis? Dat, doe je dat soort dingen? Het is handig om de verjaardagen van Kamerleden bij te houden. Het is handig om de <lacht> dat... verjaardagen van mensen die... Uh, en dat gaat ook niet vaak... Mensen denken dat het alleen om een politicus gaat. Maar het gaat ook heel vaak om de mensen eromheen. Dus belangrijke medewerkers, uh, voorlichters... Uh, topambtenaren, et cetera. En als je vaak genoeg um, bij bepaalde persconferenties... zie je ook um, specialisten op die dossiers zitten. En juist die mensen weten ook heel erg veel. Maar ja, en uh, dan bel je die vaak? zo Hou je het contact warm? Nou, ik probeer dat wel te doen. Ja. Eén keer per week uh, probeer ik wel de, me de meeste mensen te bellen. Hetzelfde heel mooi als Fons de deur uitgaat gaat en dan uh, overdag. En, wat ga je doen? Uh, ik geef hem daar en daar koffie drinken. Ik geef hem met die en die lunch. Ik geef hem daar en daar langs. En uh, ik, zie, ik moet de hele dag bellen. En dan de hele dag met die oortjes in, in, met die uh, oordopjes van zijn telefoon in zijn oren. En dan loopt hij te mompelen op de redactie en dan is hij weer iemand aan het bellen. En zo hoort het ook. Journalistiek, ik zeg altijd, het is netwerken. Uh, uh, je moet de hele dag bezig zijn om je informatiepositie op peil te houden. En met mensen te praten. En uh, wat Fons ook zegt. Uh, wel zorgen dat je je dossiers goed kent, eh, omdat ze dan ook jou die informatie geven... omdat het dan ook goed, ja, zeg maar goed terechtkomt, goed land. Mm. Eh, het is niet iets van, van uh, slijmerij of zo, dat, dat is absoluut niet, niet het geval. En daar, daar, daarmee red je het ook niet in tegendeel. Je moet gewoon je zaakjes op orde hebben en eh, zorgen dat je met een goede verhaal uitkomt en een goede vraag stelt. Nog even een voorbeeld van, hij heeft Fons uitgezocht van waarom Frits Wester dan zo goed is. Nou. Hoe gaat uh, Balken de en volgens jou de geschiedenis in? Nou, als iemand die het premierschap eigenlijk overkwam uit niets... moest Balkinder ineens Nederland gaan leiden. Ja, en dat ging met struikelen, vallen en vaak ook weer opstaan. Uh, je zou hem onrecht doen als je zou zeggen dat hij helemaal niets bereikt heeft. Tegendeel, vooral dat tweede kabinet Balkinder heeft heel wat hervormingen doorgevoerd. Maar premier van alle Nederlanders, dat is hij eigenlijk nooit echt geworden. Daarvoor bleef hij toch te veel wat eigenzinnige CDA. Er. Die partij is hij in zijn premierschap eigenlijk nooit ontstegen. Kan jij hier nog iets van leren, Fons? Ja, het is, want uh, ja, wat de luisteraars misschien niet weten... hiervoor zat een filmpje dat ik had gemaakt over 3000 dagen Balkenende. Dat was heel erg luchtig, met het barmeisje in de kroeg... waar hij altijd kwam in Den Haag en de kapper van Balkenende. Ja. En aan het eind van de twee minuten... Uh, ook wel een combinatie van serieuze inhoud en luchtigheid over Balkenende... geeft Frits binnen een uh, minuut eigenlijk een prachtige weergave... van dat hele premierschap. En uh, dat in acht jaar politiek, waarin zoveel gebeurd is... zo krachtig en zo duidelijk kunnen samenvatten, want uiteindelijk uh, is het gemakkelijk... je heel veel mensen kunnen beschrijven. Maar het zo goed uitleggen op tv, dat, uh, ja, daar ken ik er maar eentje van. En wanneer neem jij zijn positie in? Nou, laat ik eerst maar eens heel goed worden. Dan zien we daarna verder. Wordt hij dat, Frit? Nou, dat zou heel goed kunnen. Kijk, hij moet wel even wachten. Want Ik ben nu 48. Hij dus moet doorwerken straks tot in ieder geval 66. Dus nou, dat duurt nog. Uh, ja. Maar goed, dan ben je ongeveer net zo oud als dat ik uh, was toen ik ermee begon. Dus uh, alle kansen nog. Maar ik kijk af en toe wel naar mijn stoelpoten inmiddels. Hoor, want uh, nee, zit ik nee, er ik, dus zitten er nog allemaal Er zitten al wat krasjes in. Geen zorgen, ik heb de zacht. <laughs> Anders kom je lekker naar de NOS. Als je het me laat. <laughs> nee, nooit. Dat, uh, nee. Daar krijg je geen iPad, hè? Nee, nee, is nee dat is kut. Uh, pardon, zou ik dat? dat zei je nee, dat ja. zei ik niet. En dat, oh, dat mag je bij, de, ja. bij de publiek wel zeggen. Nee, bij echt, die al mag ik helemaal niet. <laughs> dat is jullie invloed. Verdorven commerciële invloed. Daar valt het uit mijn mond. Goed, Chris Wester en talent Fons Lambie. Dank en uh, succes vooral Fonds dan in je carrière. BNN Today. Je luistert naar de audioas-show van BNN Today. De mooiste gesprekken en reportages hoor je gewoon nog een keer. En bij BNN Today, daar wil echt iedereen wel langskomen. Zo ook Prinses Laurentien. Dit is Radio 1. BNN Today. Lezen, schrijven en mensen die dat niet kunnen. Prinses Laurentien die helpt analfabeten al jaren aan de boeken. En vandaag helemaal. Het is uh, namelijk de internationale dag van de alfabetisering. Nou, voor de prinses betekent dat een dag vol speeches, debatten en voorlezen. En interviews met ons. Koninklijke hoogheid, prinses Laurentien. Goeiedag. Goedendag. Goedendag. Um, over alfabetisering gaan we het uitgebreid hebben. Eerst even de vraag die ik aan iedereen stel elke dag in BNN2D. Tenminste aan, aan de grote gasten. Wie heeft u voor het laatst gebeld? Ik heb uh, voordat ik uh, hier kwam heb ik uh, met Humberto Tan gesproken en, uh, hij is een lid van het forum A tot Z met 28 prominente Nederlanders die uh, afgelopen maandag uh, www.uanz.nl hebben gelanceerd en dat is een website waar ik iedereen op aandring daar naartoe te gaan, want daar kan je vinden dat wie je ook bent, wat je ook doet, iedereen kan iets aan laaggeletterdheid doen. Van Bali-medewerker tot minister-president. Is het een aardige man? Geweldig. Ja. Bevlogen, heeft een hele eigen verhaal met, met lage en kan, net als die andere 28 mensen, ongelooflijk goed... vanuit hun eigen perspectief dit onderwerp op de kaart zetten. Oké. Okay. Nou, um, zijn er, geloof ik, 250.000 analfabeten... en, en uh, meer dan een miljoen laaggeletterden. Terwijl als ik bij de Albert Heijn kom... dan denk ik, nou ja, volgens mij kan gewoon iedereen lezen. Want ik zie heel veel mensen op het, op het pakje turen. Ik kom ze niet tegen. Dat denkt u waar. Ik hoop dat u na, na onze ontmoeting vandaag... onze leuke ontmoeting... dat u wel om, op een andere manier... naar uw omgeving kijkt. En er zijn, vandaag was dat ook weer duidelijk... mensen worden er heel behendig in om het te verbergen. Maar stelt u zich eens voor wat het doet met je... dat je je hele leven lang je moet schamen en je moet verbergen... achter dingen die je niet, uh, niet goed kan. Mm -hmm. En die je dan bovendien nog op allerlei plekken... en allerlei momenten in de samenleving en op, op de dag moet kunnen. Alles wat we doen, of het nou is internetbankieren... of uh, formulieren invullen, een treinkaartje kopen... het gaat allemaal rond lezen en schrijven. En daarom is het zo centraal in eigenlijk alles wat we doen... en hoe we met elkaar omgaan en hoe we werken. Nou, um, leest u in het kader... wat is deze week de, de alfabe alfabetismeweek, he, is het? Week van de alfabetisering. Ja, dat bedoel ik dus. <laughs> uh, de hele week. Um, daar bent u heel druk mee. U leest voor, u geeft interviews van alles en nog wat... Dan kan ik me zo voorstellen dat het een beetje beïnschiet... om bijvoorbeeld uw eigen kinderen voor te lezen, s'avonds. Ja, de ene dag um, gaat het wat beter dan, dan andere dagen. Ik probeer... Uh, er is altijd iemand die voorleest. Dus dat is absoluut... Uh, dat staat... De vader misschien? De vader. Um, uh, of we hebben er altijd wel zorgen. Iemand moet altijd bij de kinderen zijn. Dus, um, uh, dus helaas uh, uh, gaat het, uh, gaat het uh, nu niet lukken. Uh, maar morgen weer gewoon wel. Dus... Ja, dit horen uw kinderen misschien ook. Belooft u dat? Morgen bent u weer thuis om voor te lezen? Wat zegt u? Morgen bent u weer thuis om voor te lezen? Dat belooft u? Morgen, ik beloof het. Morgen ben ik weer thuis <laughs> om voor te lezen. Nou, als we het over kinderboeken hebben... Um, of jeugdboeken, kinderboeken... als ik naar mijzelf kijk, dan... eigenlijk de boeken uit mijn jeugd zijn de, meeste, de boeken... die het meest indruk hebben achtergelaten. Die eigenlijk nog het beste in mijn herinnering liggen. Ja. Um, toen ik jaar misschien 10, 11, 12 was die tijd. Hoe is dat voor u? Absoluut. Precies, die, de, de, de brieven van, van Tonke, de brief aan de koning van Tonke Dracht, uh, Jan Terlouw, um, Thea Beckman, ja. dikke pillen die we allemaal verslonden hebben. Um, uh, en wat dat met ons gedaan heeft, waarom we daar nog zo onze ogen die gaan daarvan sperren... en we worden daar helemaal, uh, helemaal weer sprankelend van... is dat omdat we het, het spreekt je verbeelding aan... Uh, je hebt een, een grotere woordenschat krijg je daardoor... en um, je bent meegenomen in die hele andere wereld. En dat is zo ongelooflijk verrijkend en, uh, en mooi. U ja. zegt brief aan de koning, dat is mijn favoriet ja. van Tonke Dracht. Volgens mij ook niet heel lang geleden verkozen tot beste jeugdboek ja, ooit. Ja, een aantal jaar geleden. Ja, nou... Uh... Ik weet niet of u dat weet, de hoofdrollen worden gespeeld, of hoofdrollen, de hoofdpersonages zijn Tiuri en zijn uh, schand, hoe noem je dat? Schand, uh, Schildknaap, Schildknaap. Piak. Ja. En ik kan me nog herinneren dat ik op de lagere school zat en een jaar of zeven was. En toen deden we een rondje door de hele klas en toen vroeg de juf op wie ben je verliefd? En toen kwam ze bij mij uit en toen Thierry. zei ik: Tiuri <laughs> en Piak. En, en iedereen in de klas keek me aan en ik zei: Nou, laat maar aan, ga maar door. Fantastisch, geweldig. Ja, heeft u ook zo'n soort herinnering aan een van die boeken... Overal, Dalf, Hass, of al Daal of Thea Beckman? Nee, ik was niet verliefd op de jury, dat moet ik bekennen. <laughs> uh, moet ik misschien eens over na gaan denken. Uh, wordt mijn man misschien wat jaloers. <laughs> maar um, uh, ik ben trouwens wel um, met onze kinderen... lees ik het met de kinderen. En onze kinderen zijn vier, zes en acht. En... Um, dat is echt dankzij het feit dat ze zo vanaf het begin af aan zijn voorgelezen... dat heeft dus helemaal niks met onze kinderen te maken... maar mm -hmm. gewoon dat je het doet vanaf het begin... dat ze dus best een moeilijk boek al eerder lezen. Dus dat is niet om te zeggen, wauw, mijn kinderen zijn zo geweldig... maar gewoon puur, die investering, die haal je eruit. Dat zijn ze natuurlijk ook. Nee, alle <laughs> kinderen zijn leuk. <laughs> uh, wat is uw nou, lievelingsboek, maar één van uw lievelingsboeken uit uw jeugd? Uh, de Verschoeide Aarde van Thea Beckman was wel, uh, was wel een van mij. Prachtig, van de trilogie. Ja, precies, ja. de trilogie. Ja. Ja. En die heb ik allemaal, voor, allemaal voor, voor echt uh, versleten. Ja. Nou vond ik altijd Thea Beckman, volgens mij niet in die trilogie... maar wel in Hasse Simons Dochter, heeft u vast ook gelezen... en ja. Kinderen van Moeder Aarde. Daar speelde een beetje pittige tante hoofdrol. en nou, dat vond ik wel stoer of zo. En ik kan me zo voorstellen dat dat ook een beetje bij u past. Een beetje een stoere vrouwen in de ogen. <laughs> ja, dat is aan u. Maar um, uh, ik, ja, ik, ik, ik vond ook vooral de sfeer. En, en dat je helemaal... Ik voel alsof je naar een film kijkt uh, in je hoofd. Nou, wat is heerlijker. Dat je gewoon uh, met een uh, leeslampje uh, in je bed uh, aan het lezen bent. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Dit is de meest gedraaide plaats van dit jaar. Je hoort het al in het nieuws. Train met Hey Soul Sister. En onze eigen Soul Sister Joris maakt elke dag de mooiste reportages voor BNN Today. In deze NDA's aflevering hoor je zijn reportage top 5. Het is bijna 12 uur s'nachts en het is ijzig koud. Mijn vingers die vallen er bijna vanaf. En uh, hier in Almere Stad heb je ook daklozen. Het zijn er waarschijnlijk niet zo heel veel als in grote steden... als Amsterdam, Utrecht of uh, Den Haag. En een daarvan is de 22-jarige Willem. Hij is hier uh, geboren in Almere Haven En sinds een paar maanden loopt hij op straat. En normaal ligt hij altijd op het strand, ergens bij een toiletgebouw. Maar uh, nu biefakeert hij bij het leger des Heils s Maar hij is eigenlijk voornamelijk nog, toch nog heel veel op straat te zien. En dat is niet echt prettig met dit weer. Willem... We lopen hier door de straten. Ja. Het is bikkelkoud. Ja. En jij leeft op straat, hè? Ja. En hoe is dat? Uh, zeg maar kun. als je dan mag zeggen. Want hoe lang leef je al op straat? Uh, ja, sinds vorig jaar eigenlijk. Nou, ja. Ik ben pas 22. Pas 22. En hoe komt dat? Ja, uh, uh, problemen thuis... Uh... Ja, wel een veel verleden achter de rug, zeg maar. Mijn ouders, die, uh, ja, die geven er niet veel om meer. En je kan nergens meer terecht? Uh, nee, ik heb geen vrienden en uh, ja, geen kennissen. En dat is nu best wel heftig als je nu hier op straat loopt. Ja, dat is heftig, ja. Want waar slaap je? Ik slaap op dit moment uh, in het lege zelfs. Nu. En als het wat minder koud is? Dan... Uh slaap ik op het strand en nu breekt de winter weer aan ja en je loopt nu een paar maanden op straat maar dit heb je nog niet eerder meegemaakt zo koud nee nee, nee. wij kennen nog een uh, andere zwerver die loopt met een kar door almeer heen en die slaapt nu buiten dus uh... en waar slaapt die dan uh, die slaapt op boven op de garage denk ik maar ik weet niet of die daar nu ligt dat weet je niet nee maar heb je dan niet zoiets van ik ga naar hem toe en zeggen van, ik ga nu naar binnen toe. Ik neem hem mee. Ja, maar we kunnen hem niet vinden, dus... Uh, ik heb de stad doorgereden daar gekeken. Maak je je daar ongerust over dan ook? Uh, ja, met deze kou wel, ja. Maar als je dit nou zo uh, meemaakt, met deze kou en de winter... Uh, het is voor het eerst dat je dat meemaakt... heb je dan niet zoiets van, ja, god, ik, ik moet gewoon weer ergens... gewoon een onderkomen hebben. Ja. Maar dat is niet te regelen. Uh, ja, hier bij het lege zelfs wel. Nu bij met de winter. En mag je dan elke avond daar komen? Uh, ja, zeven dagen in de week, elke avond. En dan zit je met meer uh, daklozen? Ja. En wat doe je dan nog s'avonds? avonds? Uh, TV kijken en... Uh, ja, ja daar komt wel op neer, niet veel. Ja, je bent niet zo eenzaam, alleen op straat. En voor de rest hier een beetje nog de komende winter hier... ja, doelloos over straat lopen een beetje het leger des huils liggen. Ja, daar ja, komt het om neer. <lacht> nee, je lacht er wel om, maar volgens mij vind je het in en in triest. Ja, nou ja, ja. ja het boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Wees eens heel eerlijk. Ja, liever in een ander leven gaat, maar uh, ja... Doe ik heb heel veel achter de rug, dus en daar zit eigenlijk vrij weinig bij. Maar denk je dat je het weer op de rails krijgt? Het heeft tijd nodig, maar het komt wel goed. Na verloop van tijd. Mijn vingers zijn helemaal bevroren. Het is ijzig koud. En Willem is naar de nachtopvang gelopen van het leger. Dus hij hier in Almere stad. En als je hem zo hoort, dan is het echt in en in triest. Dat zo'n jongen, zo jong al, hier tot de straat veroordeeld is. En gelukkig dat hij binnen kan slapen. Want als hij buiten gaat liggen, dan... Uh dan overleef je het volgens mij niet. Zometeen meer hoogtepunten van BNN Today. We spreken Gordon, Hero Brinkman en Angela Groothuizen. Um. Laat niet los! De volgende boodschap kan uw persoonlijk geluk... in een nieuwe jaar in sterke mate beïnvloeden